Vakbond FNV is bang dat er een reorganisatie voor de deur staat bij winkelbedrijf Blokker. De directie heeft alle werknemers opgeroepen om vanavond om zes uur naar verschillende filialen te komen. Volgens de FNV wordt zoiets niet gedaan voor zomaar een mededeling. Blokker maakt, net als andere traditionele winkelbedrijven, lastige tijden door. De luchthaven van Hamburg is grotendeels dicht vanwege een staking van beveiligers, ze eisen meer loon. Veel vluchten zijn geannuleerd, mensen worden geadviseerd niet naar het vliegveld te komen. Ook op de luchthavens van Stuttgart en Hannover heeft een deel van de beveiligers het werk neergelegd, maar daar doen lang niet zoveel beveiligers mee als in Hamburg. Tom Tom is aangeklaagd vanwege een busongeluk in de Verenigde Staten twee jaar geleden. Dat schrijven Amerikaanse media. Een buschauffeur uit Philadelphia reed met een bus vol scholieren tegen een viaduct. De chauffeur volgde de aanwijzingen van zijn Tom Tom en die gaf niet aan dat de bus te hoog was voor de tunnel. Zeker 35 scholieren raakten gewond. Zeker 27 beveiligers van de Zimbabwaanse president Mugabe zijn ontslagen nadat de president vorige week van een trap was gevallen na een toespraak. Volgens een regeringswoordvoerder stonden de beveiligers daarbij een beetje te slapen. De regering probeerde direct na de val nog te voorkomen dat er beelden naar buiten zouden komen, maar dat lukte niet. Het weer, bewolkt, en vooral in de oostelijke helft van het land valt af en toe wat regen of motregen. Het wordt ongeveer 7 graden. Ook morgen veel bewolking en wat motregen. Woensdag gaat de zon vaker schijnen en blijft het droog. Dit was het NOS Journaal. ZFM, Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. In de Randstad is de N207 al van aan de Rijn Hillegom dicht in beide richtingen tussen Abenes en Hillegom. En de reden, een geschaarde vrachtwagen.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 in Zandvoort. Zandvoort heeft het al 25 jaar. En jij beleeft het. ZFM in 2015 al 25 jaar. Live. De menu ZFM luncht. Wel harte welkom luisteraars en wat een serene rust hangt hier in de studio na een uh, heerlijk weekend, feestelijk weekend, 25 jaar hier van Zandvoort. Joop van S gaat straks uh, rond kwart over één ons daar nog eventjes van uh, alles over vertellen. Hij gaat terugblikken wat er allemaal plaatsvond uh, het weekend. Nou dat was nogal wat, uh, maar vooral heel gezellig luisteraars. Ja. Zie je hem luncht op de maandag en een kleine wijziging, een nou, kleine wijziging. Er heeft zich een wijziging voor gedaan. Onze collega Ruud Jansen die uh, moet uh, door privéomstandigheden even afzien van, uh, ja, zeg maar vierde dagen, zie je hem luncht. Uh, maar hij is uh, vanaf uh, woensdag is hij weer elke dag hier in de studio. Woensdag, donderdag, vrijdag blijft hij de uitzending doen. Alleen de maandag en de dinsdag heeft hij eventjes. Uh, ik zei de gek afgestaan, zeg maar. Nou, ik doe het graag voor hem en, uh, en ook voor u natuurlijk thuis. En ik hoop dat u gaat genieten van heerlijke muziek. Actualiteit, ik zei het net al, met Joop gaat praten, Joop van S. Half één en half twee, dan breng ik u ook nog wat nieuws uit, uh, uit de regio. En. Uh, natuurlijk na de klok van één uur cabaret, dan gaan we lachen, ja. Niet vermoeien met wilde muziek, zo aan het begin van het uur van lunch. de CFM lunch. Per slotverrekening moet u eventjes bijkomen van het weekend. En uh, ja, ook de gelegenheid krijgen om uw lunch rustig naar binnen te werken. Nou, dan heb ik hele mooie muziek voor u meegebracht. In a little while from now, if I'm not feeling any less sour, I myself to treat myself. And visit a nearby tower And climbing to the top To throw myself off In an effort to make it clear to whoever, what's it like when you're shattered Left standing in the lurch At a church with people saying My God, that's tough She stood him up No point in us remaining we may as well go home as I did on my own alone again naturally to think that only yesterday I was cheerful, bright and gay, looking forward to who wouldn't do the role I was about to play And that's if to knock me down Reality came around And without so much As a mere touch Cut me into little Pieces Leaving me to doubt Talk about God And His mercy Oh if He really Does exist Why did He desert Me in my Hour of need I truly am. Naturally Alone again, naturally. Gilbert O'Sullivan, die maken het beroemd, maar dit waren natuurlijk Michael Bublé samen met Diane Kroll. En Diane Kroll komt 9 oktober, luisteraars. naar de Doelen in Rotterdam om ze te zingen. En uh, ik ga naar het concert van deze dame, ik heb kaartjes weten te bemachtigen. Lekker, hè? En uh, ja, dat, dat wordt vast een heel mooi concert. Ik weet niet of Michael Bublé ook nog langskomt op zijn fiets, ik denk het niet. Ik denk dat Darien het wel alleen gaat doen. Wel alleen, er zal natuurlijk ook een geweldige band achter staan. Ik verheug me erop. Ik ga straks nog een mooi nummer van de draaien. Maar uh, ja, uh, u wilt misschien ook wat vlotter's horen. Tijdens Zandvoort luncht. Ik zei het net al, een beetje gewijzigde versie. Omdat mijn collega Ruud Jansen voortaan uh, uh, drie dagen in de week hier zal verschijnen. Op de woensdag, de donderdag en de vrijdag. Maar uh, op een dag als vandaag, dan, uh, ja, dan uh, zal maar zeggen... Uh... lunchen, dan doe je het met Charles Duijf. Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Ja, zo, zo, was de, zo was de jingle, zoals dat dan heet. Maar dan komt er na de maandag bij, hè. Dan moet ik al mijn jingles weer over gaan maken, verdorie. Maar ik zei het net al, u wil waarschijnlijk ook wel een gezellig vlot dingetje horen. Nou, de, de gezellige, kom op.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 Al je kusjes van mij. Nou, luisteraars, uh, gezellig toch? Uh, een beetje uh, kussen tijdens de lunch. Even je pistoletje opzij leggen, uh, je broodje kaas, een uh, glaasje melk ook even aan de kant en dan even lekker kussen met elkaar. Nou, dat mag van mij, hoor. Ik zal niet kijken. Doe het maar stiekem. In de kantine of uh, buiten de kantine, het maakt me allemaal niks uit. Frits Landesbergen, die was gisteren hier in de krocht. hierop. Nou, echt, ik, heb, ik, heb, uh, ik was erbij. Ik heb nog nooit zo'n fantastisch uh, jazzcombo uh, mogen, mogen beluisteren en aanschouwen. Want hij presenteerde het ook nog eens op een hele komische manier. Maar de man speelt dus vibrofoon. Het is, dus, uh, heb ik me door Erik Timmermans laten vertellen... Een fenomeen in Europa eigenlijk. Uh, misschien wel de grootste van Europa, zei Frits Landersbergen. Nou, volgens mij ook, want ik uh, viel echt van mijn stoel gisteren daar in de krocht in Zandvoort. Nou ja, zo erg was het gelukkig niet. En als een duif van zijn stoel valt, ja, dan vliegt hij altijd nog. Dus, uh... Maar dit is Frits Landersbergen, luisteraars. Op Vidor van. by my friend, it's hard to die. I was a black sheep of the family You tried to teach me right from wrong Too much wine and too much song Wonder how I got along Goodbye, Papa, it's hard to die When all the birds are singing in the sky Little Children Everywhere, dat wou die zingen. Daar kwam hier niet meer aan toe. Hij verslikken zich in een boterham. Dat kan allemaal gebeuren tijdens de lunch natuurlijk. Nee, luisteraars, ik druk het op een foutknopje. En dan gaan die dingen zo. Dan, dan gaat het helemaal mis met de muziek. Uh, dan moet ik nog even aan wennen. Ik heb een nieuw apparaat. En uh, daar is een bepaalde uh, gebruiksaanwijzing bij. En als je die gebruiksaanwijzing niet helemaal goed toepast... dan uh, gaat het helemaal fout. Maar we, we hebben muziek zat. Dus wat dat betreft uh, niet getreurd. Uh, ik ga gewoon verder met uh, uh, iets totaal anders. Iets voor onze Duitse. In de zomernacht vind wanneer de maan wacht.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 Seid verdient, es gibt viel zu sehen und ich fühle mich glücklich, ich halt deine Hand, fühle den weichen Sand, spür die Macht der Liebe. Du bist ganz genau das, was ich will, und von dir bekomm ich nie zu viel, weil nur die. Een dag of twee heb ik het maar zo dag of twee, Nou, ze is van hem. Nou, dan houden we het dan maar bij. Ja, luisteraars, uh, na een paar minuten te gaan, dan gaan we de, uh, u uh, voorzien van het uh, regionale nieuws. Dit is Total Touch, Somebody Else's Lover. Somebody else's, lover. My soul to somebody else's Lover Trentje Oosterhuis A Total Touch Zo is het uh, half 1 geweest. en heb ik wat uh, lokaal nieuws voor u. De werkzaamheden aan het uh, project uh, van de herinrichting Hogeweg en Koningenweg die gaan nu richting Haarlemmerstraat. En dat betekent dat tot maandag 9 februari... het kruispunt Grote Krocht wordt afgesloten... en niet meer te bereiken is vanaf de Haarlemmerstraat en op de Koningenweg. De bewoners van de Haarlemmerstraat kunnen via de uh, Schelpstraat en de uh, Dr. Gerkenstraat de straat uitrijden. En de bewoners van de Dr. Gerkenstraat kunnen via de Leijsterstraat... hun woning bereiken. De bewoners van de Brede-Rode-straat... kunnen via de Dr. Kuiperstraat... inrijden. En de bewoners... van de Koningenweg kunnen terugrijden richting de Prinsessenweg. De LDC-garage... is bereikbaar... via de Brede-Rode-straat... En het, en het werkvak. De uitgang via de C. Siegerstraat en de Grote Krocht richting het Raadhuisplein. Uh, die kunnen daar ook voor gebruikt worden voor het uitrijden. IJs en wederdiende duurt het bovenstaande... en daar lees ik natuurlijk tekst op... dus uh, ik word even verwezen naar het bovenstaande... maar IJs en wederdiende duurt de werkzaamheden zoals ik net uh, heb omschreven... en de afsluitingen tot ongeveer 20 februari. Dat eventjes uh, wat betreft uh, de werkzaamheden uh, aan het project herinrichting Hogeweg... Ja, een 25-jarige vrouw uit Zandvoort-luisteraars is vanavond, en dan praat ik over gisteravond, in haar eentje bevallen van een zoon, de kerstverse moeder. Die knipte na de bevalling zelf de navelstreem door. Hulpdiensten, waaronder een traumahelikopter, helikopter snelde nog naar de flat van de Zandvoortse vrouw. Maar de baby, die was het toen al, die was gewoon uh, super snel. En uh, toen de te hulp geroepen politie en ambulance bij de woning in de Kezoomstraat, want daar gebeurde dat, in de badplaats arriveerde, lag het jongetje al met een luier om in zijn wiegje, zegt de politie. Volgens de politie maken de moeder en baby het goed. De twee zijn voor de zekerheid naar het ziekenhuis gebracht en de moeder, afkomstig uit Letland, was bij haar zus in Zandvoort op bezoek toen de weeën begonnen. Zij was op dat moment alleen thuis. Ja, kennelijk uh, was haar zuster eventjes uh, de hoktop En bleef zij hoogzwanger achter en zomaar ineens bevallen. Maar uh, er is ook een verloskundige in Zandvoort die zegt... Van het zou best eens kunnen dat de vrouw niet eens wist dat ze zwanger was. Moet me niet voorstellen, maar ja, dat schijnt toch te kunnen. Dat, dat wat betreft de bevalling eh, verzorgd door een, door een Zandvoortse. Een luisteraars is zondagmiddag in Zandvoort flink gewond geraakt... en dat gebeurde eh, toen de sportlieveling een hond voor zijn wielen kreeg. Hij verloor daarbij zijn evenwicht en viel keihard op het asfalt. slachtoffer is met verwonding aan zijn schouder... en ook zijn sleutelbeen naar het ziekenhuis gebracht. De hond die vluchtte naar de aanrijding weg in de richting van Bloemendaal. Uiteindelijk hebben de agenten en omstanders het beest... Nog kunnen vangen. Nou, dan even een algemeen bericht. De ANWB wil dat de provincies de opzenden voor auto's en motoren... op termijn gaan afschaffen. Die opzenden, dat zijn uh, belastingheffingen. Op het moment uh, incasseren de twaalf provincies... zo'n slordige anderhalf miljard euro. Ja, u hoort het goed... 1,5 miljard euro per jaar aan belastingen van automobilisten en ook motorrijders. Een bedrag dat ze overigens vrij mogen besteden, die provincies. Maar waarvan honderden miljoenen euro's voor andere zaken worden aangewend... dan voor wegen en andere faciliteiten voor het verkeer. Dat zegt Marcus van Tol namens de 4 miljoen leden tellende eh, AMWB. Dit alles heeft u ook terug kunnen lezen overigens in de Telegraaf. Nou, een belangrijk bestedingsdoel van al dat belastinggeld zou kunnen zijn... de verhoging van de verkeersveiligheid op de provinciale wegen. Want dat blijft natuurlijk gewoon kriem. Die wegen verantwoordelijk zijn voor uh, talloze dodelijke ongelukken nog elk jaar. Op deze manier komt dat geld dat de automobilisten opbrengen... ook de goede aan uh, verkeer en vervoer. Het steekt de Belangenclub, en dan heb ik het over de AMB aan de vooravond van de Provinciale Statenverkiezingen... en die vinden op 18 maart plaats, zoals u allemaal weet... dat jaarlijks de autobelasting wordt verhoogd. Provincies in, het, in totaal 1,5 miljard euro aan autobelasting, autobelasting... en dat is ongeveer 20% van hun totale inkomsten. De auto dus als melkkoe. ja... dat gaat uh, via opcenten van de uh, motorrijteigenbelasting, ik zei het al eerder... En het afgelopen jaar werd dat weer verhoogd, waardoor er nog eens een 105 miljoen meer in kas kwam. De auto- en motorbezitter zijn echt de, de spreekwoordelijke melkkoe. Ik zei het net al, meent de ANWB, zeg maar. Ja, luisteraars, en dan is het ook nog carnaval binnenkort in Zandvoort. Het Zandvoort's carnaval is weer terug van weg geweest. Zandvoort gaat deze avond. Uh, even deze avond Welke avond hebben ze het nou over? Over de 14e februari Over de 14e februari Dan gaat Zandvoort eenmaal door het leven als scharregat En uiteraard is Prins Carnaval dan ook van de partij Iedereen is van harte welkom op het Zandvoortse carnaval uh, En uh, kunnen dat uh, van dichtbij meemaken uh, Wat uh, weer een enorme belevenis zal worden de kaarten daarvoor, 3 uh, uh, euro, die zijn verkrijgbaar bij Dobie Zandvoort of Sportcafé Zandvoort. Wordt weer een knallend feestje, dus mis het niet. Dan moet ik ook nog even kijken waar het nou is. Want dat blijkt ook niet direct uit deze tekst. Even kijken hoor, of ik uh, uh, kan zien waar de carnavalsvereniging uh, de avond gaat verzorgen. Nou, staat er niet bij zich. Nou, daar kom ik op terug. Ga ik opzoeken voor u zo. Dus er is in ieder geval carnaval op 14 februari in Zandvoort. En uh, u hoeft niet per se verkleed te komen. Dat is ook niet een, een uh, strikte voorwaarde. Maar wel uh, met een feestneus op natuurlijk. Hè? Een beetje, beetje, beetje gezellig. Want daar is de carnaval uiteindelijk voor. Ze zeggen wel eens dat wij Noorderlingen geen carnaval kunnen vieren. Maar dan moet u als Zandvoort er maar eens even het tegendeel komen bewijzen, zou ik zeggen. De hele dag luisteraars, als ik het over het weer heb, blijft de bevolking het weerbeeld bepalen en slechts zeer lokaal is tijdelijk ruimte voor de zon. De kans op een spatje regen blijft aanwezig, maar de drogere periode, we hebben het allemaal al kunnen ervaren vandaag, die blijven groter. Gelukkig wel, gelukkig lekker droog. Wordt circa 8 graden bij een matige, maar aan zee vrij krachtige noordwestenwind. Ook vanavond en vannacht houden we veel bewolking. En de kans op af en toe uh, motregen blijft aanwezig. Koud wordt het dus niet. Ongeveer 4 graden. Dat zijn de minima dan. En morgen dan blijft het uh, vrijwel overal de hele dag bewolkt. In het noorden van het land dan maakt uh, men wel een, een, een iets grotere kans om de zon even te zien. Dat geldt dus alleen voor het noorden. In de ochtend is er nog kans op lokale motregen. In de middag is het vrijwel overal droog. Er waard een zwakke... Hooguitmatige wind uit het westen tot noordwesten. En het wordt, evenals vandaag, maximaal 8 graden. Nou, als ik het over de woensdag heb, dan kijk ik alweer een paar dagen vooruit. Dan is er mogelijk meer ruimte voor de zon. Maar de kans op grijs weer met nevel, mist of laaghangende bewolking blijft ook groot. Het wordt dan maximaal zo'n 7 graden. Het blijft droog. En op woensdag is er dan weinig wind. Follow him ever since he touched my hand. I Hier is Sarro met een heel nieuw nummer. Is het oud? We hebben het over de vredestrein. Peace Train is Cat Stevens.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 And I believe it could be something good has begun. Oh, peace trains sounding louder. ride on the peace train. Ooh, ooh. Come on. good friends too Elke dinsdag tussen 12 en 2 uur bij ZFM Zandvoort. Well, then live without. Gladys know night in the pips. Stop the on the midnight train to Georgia. Gekomen vanochtend luisteraars. Eh, ik wilde wel eens kijken hoe dat nou was om met het openbaar vervoer richting Zandvoort te gaan. Nou, vanaf Overveen moet ik dan komen. Nou, dat is eigenlijk in tien minuten zit je hier al op het station, alleen moet je vanaf het station dan lopen natuurlijk naar de studio dat is best nog wel een stukje. Als je een beetje doorstapt, eh, dan doe je daar ongeveer zo'n twintig minuten over. Dat is ook wel weer goed voor je lichaam natuurlijk. half uurtje bewegen per dag, dat, eh, dat is eigenlijk ook een must. Dus eh, wat dat betreft eh, heb ik het weer goed gedaan vandaag. Nou, daar moet je, zo moet je het maar bekijken. Raas. het gaat niet zo goed met onze rashonden. Uh, rashonden in Nederland hebben gemiddeld zo'n uh, 19 erfelijke aandoeningen. Dat las ik in de metro vanochtend in de trein. Ik heb die metro meegenomen. Ik denk, zal ik u ook eens eventjes over informeren. Want volgens mij zijn er in Zandvoort ook een hele hoop mensen met een hond. De Franse buldog die spant de kroon met 27 aandoeningen maar liefst. Het, uh, het is dus heel slecht gesteld met de rashonden in Nederland. Uit uh, het nieuwe rashondenwijzertje, uh, wat de stichting Dier en Recht uh, heeft uh, uitgezocht, blijkt dat een gemiddelde rashong 19 erfelijke aandoeningen heeft. Nou, de Franse buldog is uh, er, er, er het ergste aan toe, zo blijkt uit uh, het onderzoek. De zielige hond uh, heeft uh, maar liefst uh, als indeling gekregen uh, in de top 10, uh, de tiende plaats. Dus dat is best wel een. Uh, ja. Een nare, een nare plek om, om uh, in zo'n indeling terecht te komen, zeg maar. De meeste hondenrassen zijn ziek, zegt Hans Bai Hans Bai is voorzitter uh, van de stichting uh, uh, Dier en Recht, zo uh, uh, ik net al aangaf. Uh, als, hij een hond, uh, als bij een hond één erfelijke aandoening wordt geconstateerd, dan mag er volgens de wet al niet meer worden gefokt. De Franse buldog heeft er 27, maar liefst. En ondanks de nieuwe wetgeving die per 1 juli 2014 inging... fokken de fokkers gewoon door. Wat ze doen is natuurlijk verboden, bij wet... maar ze trekken zich daar kennelijk niets van aan. Op de tweede en derde plaats in de, ronde, in de rashondenwijzer... daar staat de bokser en ook de, de mopshonds... en zeker 40% van de jonge rashonden in Nederland... leidt aan erfelijke ziekten of gebreken... En dit is het gevolg van inteelt en doorfokken op een onnatuurlijk en onnormale manier. Zeg maar. Ook rashonden met een, met een stamboom die lijden hieronder. De ernst van de erfelijke aandoening telt het zwaarst in de rashondenwijzer. Als het gaat om, nou ik zei het net al, de Franse buldog. De lijst wordt gebruikt om in rechtszaken tegen Fokker uh, de boel aan te kunnen pakken. Ja, uh, als ik het nou zo begrijp uit dit artikel, helpt dat weinig. Meneer Bay, die uh, spreekt hier in dit artikel... die wil een rechtszaak beginnen tegen de rashondenvereniging van de Franse bulldog. En dat uh, is een vereniging die staat afgekort voor HBC. Zij zeggen dat een bulldog vijf minuten aangeleid moet kunnen lopen... en dat vinden ze voldoende... Uh, zo gaat bij verder in zijn betoog, door een uh, platte snuit die de dieren hebben... en een permanent tekort aan adem, is dat een uh, hele verkeerde manier van doen. Daarnaast kan er geen natuurlijke bevalling plaatsvinden, omdat de kop te groot is. De, rashond, de rashondenvereniging staat uh, drie keizersneden per vrouwtje toe... en dat zijn hele zware ingrepen, ook voor een dier... De Franse buldog kwam met uh, stip op nummer 1 binnen de nieuwe rashondenwijzer. Die is gebaseerd op de beoordelingen van bijna 100, 150 dierartsen in Nederland. Daarnaast werken daar 170 wetenschappelijke en dierkneeskundige uh, uh, instanties aan mee. En er zijn zo'n 2000 uh, hondenliefhebbers die uh, daar ook uh, aan hebben meegewerkt... om die onderzoeken zeg maar uh, helder te krijgen. De eerste rashondenstamwijzer stamt uit 2011. Maar deze, uh, maar deze uh, recente uh, honden, ras, rashondenwijzer die is uh, heel veel uitgebreider. Uh, in het overzicht zijn ongeveer 250 erfelijke aandoeningen opgenomen. En er is gekeken naar 100 hondenrassen. Nou, de fokkers die uh, dus, uh, ja, rashonden, tussen aanhalingstekens uh, fokken, die uh, houden zich niet aan de wet. Waardoor die dieren eigenlijk een, een, le een leven tegemoet gaan met lijden. Want uh, ja, sommige aandoeningen zijn ook nog heel pijnlijk... als het gaat om gewrichtsaandoeningen. Nou, ik heb het allemaal wel. Uh, dat kunt u allemaal teruglezen overigens in de, in de metro van, van vanochtend. En dat heb ik ook gedaan. En ik heb het u eventjes willen vertellen. We gaan verder met uh, Neil Diamond. Daar sluit ik dan meteen het eerste uur mee af. Na nou, het nieuws, cabaret. En rond kwart over één neem ik contact op met uh, Jovenes. I can't begin to know but then I know it's growing strong. Wasn't the spring. And spring became the summer. Believed you'd come Along Hands Touching hands Reaching out Touching me